7 uur. Marian Hageman met het NOS-journaal. Het dodental van de schietpartij in Alfa aan de Rijn is opgelopen tot 7. Het sporenonderzoek naar het bloedbad is stilgelegd. De politie wil eerst zeker weten dat er geen gevaar meer is in winkelcentrum De Ridderhof, waar de schutter vanmiddag toesloeg. Er wordt rekening mee gehouden dat er een explosief ligt. De dader was een bekende van de politie. Het is een autochtone man van ongeveer 25 uit Alfa aan de Rijn. Aan het begin van de middag schoot hij met een mitrailleur in het winkelcentrum vijf mensen dood. Daarna schoot hij zichzelf door het hoofd. Aan het begin van de avond overleed een van de 16 gewonden. De dader schoot minutenlang om zich heen en herlade zijn wapen een aantal keren. De politie kwam ter plaatse terwijl hij nog bezig was, maar kon niets meer doen. Na drama sloot de politie het hele gebied rond het winkelcentrum af. Drie andere winkelcentra in Alfa aan de Rijn zijn het voorzorg ook afgesloten. Dat is gebeurd op grond van een briefje dat waarschijnlijk is gevonden in de woning van de dader. De politie denkt niet dat daar gevaar is, maar wil geen enkel risico nemen. Koningin Beatrix heeft laten weten dat ze met grote verslagenheid kennis heeft genomen van het drama in Alfa aan de Rijn. Ze is sprakeloos vanwege het enorme verdriet dat zoveel mensen is aangedaan en leeft intens mee met slachtoffers en nabestaanden. Minister-president Rutte heeft met afschuw kennis genomen van de gebeurtenissen. Zo'n onbegrijpelijke wandaad gaat ieders verstand te boven, zegt hij. Voor een politiebureau in Rotterdam-Zuid is kort na vijf uur vanmiddag een man doodgeschoten. Agenten probeerden hem nog te reanimeren, maar dat is niet gelukt. De dader is voortvluchtig en de politie is een grote zoekactie begonnen. De man werd doodgeschoten op de stoep van het politiebureau. Mogelijk zijn er beelden van een bewakingscamera. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Het weer. De temperatuur daalt vannacht in het noorden tot rond het vriespunt. Morgen wordt een zonnige dag. De temperatuur loopt uiteen van 14 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Langs de lijn, met Ronald Boot. Goedenavond en welkom bij aflevering 9528. En ook in deze aflevering zullen wij u op de hoogte houden van ontwikkelingen in Alphen aan de Rijn. Er is sowieso elk half uur een nieuwsuitzending. Maar er is ook sport natuurlijk. VVV tegen NEC. Frank Wielaert in Venlo. 20 minuten onderweg. Het is nog 0-0. VVV op 5 punten uh, verwijderd van Willem 2. Natuurlijk kan zich niet meer rechtstreeks veilig spelen in de Eredivisie. Moet dus zorgen dat ze de na-competitie halen niet achterhaald worden door Willem 2. Daartoe moeten er vandaag natuurlijk punten worden gehaald tegen NEC. Dan vooralsnog ziet dat er allemaal wel aardig uit. In ieder geval eentje in de eerste 20 minuten uh, voor elkaar gekregen. Geen tegengoals gekregen. Daar biedt de wedstrijd ook geen enkele aanleiding toe. Het is een laag tempo waar we naar zitten te kijken. En NEC dan. Ja, dat staat 11e en loert nog van een flinke afstand op plaats 8, daar waar Utrecht staat. Het verschil, 5 punten. Maar je ziet aan NEC dat het een beetje een soort van theorietje is. Ze gaan er niet echt voor. Ze spelen vandaag gewoon gezellig lekker tegen VVV 0 0 Andere wedstrijden, om kwart voor 8, Ado, Vitesse en Excelsior de Graafschap. En om kwart voor 9, Willem II tegen Herakles. Wedstrijden die zich uh, overigens grotendeels onderin de, eerste, de Eredivisie uh, bevinden. Maar we gaan even terug naar Frank. Ja, want NEC was gezellig aan het voetballen. Ging gezellig over de rechterkant, helemaal tot aan de achterlijn. Voorzetje van... Uh... Flemings uh, was het, de topscorer in de Eredivisie. Hij gaf hem op, uh, volgens mij was het Davids... die zijn tweede doelpunt van het seizoen maakt. Kijk, een beetje tegen de zon in, dus het is een beetje lastig te zien. Maar inderdaad uh, is het de uh, wil die de paas geeft op Flemings die tot de achterlijn komt, goed blijft kijken... en de bal panklaar neerlegt voor Davids... die hem simpel kan binnentikken. En dan staat NEC dus op 1-0 voor tegen VVV in de koel. De meeste wedstrijden dus van vanavond onder in de Eredivisie. En er wordt ook gekorfbald. We zijn bijna aan Ahoy toe... Het kan zelfs nog maar één wedstrijdje zijn voor Fortuna tegen Top. Ajok Ja, Fortuna Top is uh, bijna begonnen. is wat oponthoud geweest vanwege slingers op het veld. En dat is me nogal een flinke berg gegooid door de aanhang van Top. Het is de tweede wedstrijd in de best of three. En de winnaar speelt zoals gezegd ze in uh, Ahoy. Fortuna won de eerste wedstrijd uit in Sassenheim bij Top. Fortuna heeft dus aan één overwinning genoeg. En ze kunnen het vanavond meteen afmaken voor eigen publiek. De wedstrijd staat op punt van de beginnen en daar klinkt het fluitsignaaltje. Ik ben benieuwd wat het wordt. De vorige wedstrijd was uitermate spannend. Toen 25-26 in het voordeel van Fortuna. Er moest zelfs een golden goal aan te pas komen. Het eerste schot is mis, maar ik denk dat het een spannend potje wordt. Langs de lijn is er op zaterdagavond tot 11 uur met nieuws, sport en muziek.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 Dat was For America van Redbox. Frank Wieland kijkt naar VVV NEC... met een snelle voorsprong voor de Nijmegenaren. Inderdaad, goal van Davids. Nu Moesa, die misschien iets terug kan doen, schiet de bal voor langs. Misschien had hij hem beter op Boymans kunnen geven... die ook midden voor de goal stond. Maar Moesa besloot om voor eigen kans te gaan... En Sillissen laat de bal lopen, zag al voortijdig dat die bal voorlangs zijn doel zou gaan. 1-0 dus voor NEC dankzij die goal van Davids. Op het moment dat ik dus net had gezegd dat NEC wel een beetje een soort van zomeravondvoetbal aan het spelen was. Het leek allemaal ze, ze niet zo heel erg te interesseren. tempo hielden ze erg laag. Er ging ook erg veel mis in balbezit bij de Nijmegenaren. En bij VVV zag het er allemaal wat anders uit. Daar zie je wel dat er nog het nodige moet gaan gebeuren. Daar zie je wel de wil om er iets van te maken vandaag. Maar dan lukt het allemaal toch wel weer net niet. Nu Gozens met een schot inmiddels heel hoog over de goal van Bejois heen. Goosens is een van de mensen bij wie je tot nu toe ziet. Eén schot met rechts weer was wel aardig. Maar schoot hij toch redelijk hoog over ook. Deze was met links vervolgens hoog over. Maar zijn acties ook lukken allemaal nog niet zo heel erg. En VVV, ja dat speelt wel aardig. Zeg maar tot een metertje of twintig van de goal van Sillessen. En dan houdt het wel zo'n beetje op. Af en toe komt Moussa er door. Boymans heeft wel een paar aardige mogelijkheden gehad. Maar dat is het ook wel zo'n beetje. Moussa zelf ook nog een aardige mogelijkheid nu Bejois die zo de bal Pardoes over de zijlijn schiet. En hem weer teruggeeft aan NEC. Daar waar ze hem eigenlijk net hadden gekregen van Gozens. En nu doorkopen van Flemings Die kopt hem zo weer terug naar Bejois. Mag hij het nog eens gaan proberen? Ik zou niet schieten als ik hem was. Doet hij ook niet richting Yoshida dan. Kan VVV gaan opbouwen. Hele helft voor zich om rustig door te lopen. Bal naar Kullen. Kullen dan de breedte zoeken bij uh, uh, Aan de linkerkant Fleuren is dat die vandaag in de basis kan beginnen. Omdat Timmy Sela geschorst is. En dan zoeken naar Toad. Toad zijn aannames zijn vandaag allemaal beroerd. En deze is niet minder beroerd. Hij geeft hem zo weer aan uh, de Nijmegenaren die weer overnemen. George aan de rechterkant van het veld. Schöne met heel veel ruimte om zich heen. Dat is doorgaans iets wat je beter niet kunt doen. Want als hij een beetje in vorm is kan hij daar bijzonder veel uh, gevaar mee stichten. Als hij de ruimte krijgt uh, legt hem nu breed naar Amieu. Dat kan niet zo heel veel kwaad. En levert hem vervolgens in ook. Aan Cullen. Cullen dan aan de rechterkant moet zoeken naar de ruimte. Maar Boymans verstopt zich half achter twee centrale verdedigers. En dus moet hij even inhouden. Dan komt Boymans tussen die verdedigers uit. 1 tweetje dan vervolgens met Cullen. En nog steeds aan de rechterkant zoeken naar de mogelijkheid om Amieu te passeren. Dat lukt dan uiteindelijk niet. Dus moet hij terug richting de recht. Helemaal terug naar Yoshida. En het geeft al wel een beetje aan naar wat voor wedstrijd we zitten te kijken. VVV is zoekende. En vooralsnog vinden ze niet zo gek veel. Nu Moussa. Maar die kan de bal niet onder controle krijgen. Half Voetbald. Het is uh, ja, niet echt geweldig, zou ik maar zeggen. En in ieder geval NEC niet te vergeten. De voorlaatste dag van de Swim Cup in Eindhoven is achter de rug. Dat toernooi is de laatste kans voor de Nederlandse zwemmers... om zich te kwalificeren voor de wereldkampioenschappen in Shanghai. Bob van der Tak, uh, met hoeveel man is de ploeg nog uitgebreid vandaag? Met één man om precies te zijn. Dat was Juri Verlinden op de 100 meter vlinderslag. kwalificeerde die zich vanmorgen al in de series voor Shanghai. Toen ze om een tijd van 52-21. En dat was ruimschoots voldoende om vormbehoud aan te tonen. Dat was een behoorlijke opluchting trouwens voor Verlinden Die daardoor ontspannen eigenlijk naar de finale van vanavond kon toeleven. En dat werd een mooie finale, mag ik wel zeggen. Met een paar internationale toppers ook aanwezig. Zoals Milorad Kavic de server. De nummer twee van de laatste Olympische Spelen. En het uh, wereldkampioenschap van twee jaar geleden in Rome. De grote uitdager toen van uh, Michael Phelps. En uh, dat werd een mooi duel met uh, Verlinde. Verlinde won dat onder ons in een tijd van 51, 85, 300ste boven zijn eigen Nederlands record. En dat was dus een uh, prima prestatie van Verlinde. Er was ook nog een uh, Nederlands record voor Bastian Leijessen op de rustslag. Ja, dat klopt. Ook vanmorgen al. Toen werd er hard gezwommen dus in die series. 25.04 was de tijd van Leijssen. Daarmee pakte hij het Nederlands record af van Nick Driebergen. Die tijd van vanmorgen betekende overigens 200 200ste boven de WK-limiet. Dat scheelde dus maar een fractie. En uh, ja, vanmiddag uh, was het een rechtstreeks duel tussen Leijsen en Driebergen. En ook dat werd een uh, mooie race. En uh, wederom was Leijsen de snelste. Dit keer in een tijd van 25-10. Nick Driebergen noteerde 25-30. En daarmee zaten dus de beide mannen boven de WK-limiet. Het zou overigens nog wel zo kunnen zijn, begreep ik net, dat Leijsen, ondanks dat hij dus heel officieel die WK-limiet niet gezwommen heeft... toch nog uh, op die 50 meter rugslag in actie gaat komen. Omdat dat uh, zou kunnen dienen in Shanghai als opwarmertje voor de 100 meter vlinder... waarop hij zich al gekwalificeerd heeft. Ja, ja. Um, is het dat wat opvallende prestatie betreft of hebben je er nog meer? Ja, de 200 meter vrije slag bij de mannen was ook nog interessant. Ook daar werd er hard gezwommen al vanmorgen door Joost Rijns... die een heel dik persoonlijk recordzwom, 1'47'90. En ook dat zat net weer een fractie boven de WK-limiet, 800ste. En dus was het de vraag bij de finale vanmiddag. Zou die nu wel die limiet gaan zwemmen? Nou, helaas voor Reins. het antwoord op die vraag was nee. Want hij kwam uit boven de 1,48 en redden het dus net niet. En de estafette Vette ploegen, is het daar al duidelijkheid over? Voor die ploegen in Shanghai? Ja, het grotendeels wel. We hebben natuurlijk de vrouwen. De 4 keer 100 meter vrije slag. Die uh, ja, altijd heel erg goed is. En ook ongetwijfeld in Shanghai weer hoge ogen gaat gooien. Uh, er is van, in ieder geval van uh, vandaag weer een streep gegaan. door een van de mogelijke andere. De vette ploegen. De 4 keer 200 meter vrije slag bij de mannen. Ik had het net eens over Joost Rijns, die hard zwom. Sebastiaan Verschuren heb je daar natuurlijk ook nog. Die kwam vandaag overigens niet in actie op zijn 200 meter vrije slag. Maar ja, voor een estafette heb je er vier nodig uiteraard. En dus was het ook de vraag, wat doen Stefan de Die en Bas van Veldhoven? En die vielen enigszins tegen vandaag in de finale. Kwamen allebei uit boven een, een tijd boven de 1,50. En uh, dat is Simpelweg niet goed genoeg. En dus gaat er door die estafette een streef. En dat is een grote tegenvaller, zeker voor de mannen zelf. Want die uh, hadden als grote doel uh, deelname aan de Olympische Spelen in Londen volgend jaar. En ja, als je dan een jaar voor de Spelen niet op het wereldkampioenschap bent... dan wordt dat natuurlijk ook een stuk lastiger. Ja, en dan uh, morgen. Uh, zijn er uh, nog mensen voor wie morgen erg belangrijk is... die dat uh, retourtje Shanghai ook nog kunnen verdienen? Ja, het wordt morgen een, een hele spannende dag voor een aantal mensen. Voor Monique Nijhuis bijvoorbeeld op de 100 meter schoolslag. Nog geen enkel uh, ticket op zak. Hetzelfde geldt voor Sharon van Rauwendaal op de 200 meter rugslag. Er is natuurlijk de 50 meter vrije slag bij de vrouwen waar weer drie vrouwen gaan strijden voor twee tickets. Ranomi Kromo-Ijojo, Hinkelin Schreuder en uh, Marleen Veldhuis. En die laatste twee, Schreuder en Veldhuis... Uh, nog niet gekwalificeerd op een individueel nummer voor Shanghai. Dus ook dat wordt heel belangrijk voor die twee vrouwen. En er is nog een mooie lange afstand, de 1500 meter vrije slag... bij de mannen met Job Kienhuis, die gisteren een uh, verbluffend Nederlands record op de 800 meter en ook uh, grootste plannen heeft voor de 1500 meter. Ik sprak hem nog even vanmorgen. Uh, en als je weet, dat zijn persoonlijke record... en ook het Nederlands record ligt uh, op 15 minuten en, en 9 seconden. En hij heeft er nu als doel gesteld morgen... om de grens van de 15 minuten te gaan benaderen. Dus. Uh, ik ben heel benieuwd wat dat betreft. Oké, okay, we horen het allemaal morgen van jou, Bob. Dan het buitenlands voetbal. We beginnen in de Bundesliga. Freiburg, hoffenheim 3-2 met een goal van Babel voor Hoffenheim. Maar ja, één goal is niet genoeg dus, want ze verloren met 3-2. Schalke tegen Wolfsburg 1-0. Hamburg SV tegen Brugia Dortmund 1-1. Van Nistelrooy maakt een doelpunt van HSV. Nuremberg tegen Bayern München 1-1 met na afloop. Een rode kaart voor Robben wegens commentaar. Hij mist daardoor de topper tegen Bayern Leverkusen volgende week. Hannover 96 versloeg Mainz met 2-0. En nog aan de gang is VfB Stuttgart tegen Lauteren. Ik heb hier een tussenstand staan van 2-1. Borussia Dortmund gaat met 66 uit 29 een kop. Gevolgd door Bayer Leverkusen, 58 uit 28. Dan Hannover, 53 uit 29. En Bayern München is vierde, 52 uit 29. Dan in Engeland, Wolverhampton, Everton 0-3. Blackburn Rovers, Birmingham City 1-1. Bolton Wanderers won van West Ham United 3-0. Chelsea versloeg Wigan Athletic 1-0. Manchester United won van Fulham 2-0. Tottenham Hotspur, Stoke City werd 3-2. En Sunderland, West Bromwich, Albion ging net andersom. Dat werd 2-3. Manchester United gaat een kop. 69 punten uit 32 wedstrijden. en Dat zijn er 10 meer dan Arsenal. Dat heeft er 59, maar dat heeft wel twee wedstrijden minder gespeeld. 30 namelijk. Chelsea heeft er 58 uit 31. Is daarmee derde. Vierde is City. 56 uit 31. En vijfde Tottenham. 53 uit 31. Frank Willeit bij VVV tegen NEC. 35 minuten onderweg. 1-0 voor NEC. En oi, oi, oi VVV. Dat ziet er echt niet goed uit. Het lijkt wel of ze lood in de benen hebben. Het gaat allemaal zo langzaam in balbezit. Raken ze geen pepernood. En zonder bal moet je dus goed staan met verdedigen. En goed meelopen met, je, met de aanvallers van de tegenstander. En dat lukt allemaal niet. Het lijkt wel alsof het allemaal drie tandjes te langzaam gaat. Nou dat lijkt niet zo. Dat is ook zo. Maar waar het dan door komt vraag je je af. Uh, eigenlijk lukt er ook in deze fase van de wedstrijd bij VVV helemaal niks. Vrije trap. El Akjawi. Richting de tweede paal gegeven. Blijft er dan een beetje hard in de buurt van Boymans, Maar die blijft dan staan, wachten tot de bal over de achterlijn is. Ja, dan is hij voor NEC en is de kans weer uh, verkeken. Met uh, natuurlijk dan die doeltrap die daar achteraan komt van uh, Sillissen. Ja, NEC had al de hele wedstrijd geen haast. Zal dat nu ook niet hebben. En zal zich verbazen dat ondanks het feit dat de tempo zo ontzettend laag is... dat ze alle ruimte krijgen om uh, rustig te voetballen. Nu ook weer Otte aan de rechterkant van het veld. Vorige week verving hij uh, Wil omdat hij geschorst was. Nu heeft hij Wil al vervangen in de wedstrijd. Kon uh, Wil wel starten, maar raakte hij geblesseerd. Na een tackle van Moussa is de voorzet nu niet goed. Kan VVV eraf komen. En lijkt er iets, een soort van tempootje in te komen. Via de recht probeert Boymans te bereiken. Dat lukt met zomer in de rug. Sibum komt dan helpen. Dat lijkt voldoende. En Sibum kan dan overnemen in combinatie met Amieu. Heel makkelijk Leemans weer voorbij lopen. Bal breed leggen naar Goossens. Die kan dan even zoeken naar de rechterkant. Daar is George. Helemaal vrij ook. Achterlijntje halen. Of toch maar aan de binnenkant zijn tegenstander passeren. Schieten dan. Het schot het ziet er wel aardig uit. Althans het... Uh, hoe hard het schot is, ziet er wel aardig uit. Maar de bal gaat heel hoog over de goal. VVV is niet het VVV dat het zou moeten zijn om punten te halen hier in de eigen goal tegen NEC. En vooralsnog wordt dat dus lastig na 37 minuten. Namelijk 1-0 voor de ploeg uit Nijmegen. Hoe vaak is hij al door het mandje gegaan? De Fortuna Top, Ajald Kloosterboer. In totaal acht keer. men vijf daarvan gingen door het mandje voor Top. Dus de thuisploeg staat achter Fortuna, uit Delft staat uh, dus achter. Ze gingen de playoffs in als de nummer 2. top. Uit Sassenheim als nummer 3. top zou je zeggen, dus uh, de underdog. Maar als je de statistieken bekijkt, dan moet Fortuna zich grote zorgen maken. Want de ploegen hebben in de historie van de Korfbal League zeven keer tegen elkaar gespeeld. Uit won Fortuna alles, zoals uh, in de eerste wedstrijd van deze play -offserie. Maar thuis heeft het nog nooit gewonnen van top. En uh, ja, ik weet niet wat het is. Ik heb er wel eens naar geïnformeerd. Maar zodra je hier in Delft begint over dat thuissyndroom, dan heb je de Fortunezen meteen op de kast. Het is een beetje een gevoelig onderwerp. Feit is dat Fortuna ook dit seizoen weer verloren van top met vijf doelpunten verschil. Nu staat het dus achter met 5 tegen 3. Een zure geval van uh, Nisha Verwij uh, aan de kant van top. Geef mij de kans om. Uh, te vertellen over de eerste playoff-wedstrijd in Sassenheim. Als het zo'n wedstrijd wordt, dan kunnen we nog wat beleven vanavond. Dat was een echte thriller. Gelijke stand na de reguliere speeltijd. Was toen een verlenging nodig, maar ook na die verlenging bleef het nog gelijk. En de wedstrijd werd uiteindelijk beslist met een golden goal van Barry Schep. Hij scoorde vanaf de stip en schonk toen Fortuna de overwinning met 25-26. Maar het is zeker niet zo dat Top kansloos was in die wedstrijd, in tegendeel. En ik denk dat hier die wedstrijd een beetje wordt voorgezet. 3 tegen 5, Fortuna staat dus achter in eigen huis in de tweede wedstrijd. Right, easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give.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 I'm sure. yeah. met Grenade. VVV NEC. Hoe goed is VVV nog, Frank? Nou niet, uh, niet goed. Uh, 42 minuten gevoetbald en 1-0 voor... Een voorbereid en... op de nacompetitie hè? Ja, maar ja, hallo, je moet ook nog even uitkijken. Dat, stel je voor dat Willem II nog een wedstrijd gaat winnen. Dan wordt het nog ontzettend spannend hier uh, voor de ploeg uit, uh, uit Venlo. En zover moet je het gewoon niet laten komen. Je moet uh, zeker nu uh, Willem II nog moet beginnen. En je dus als eerste een resultaat uh, moet gaan neerzetten vanavond. Nou, ja, moet je er wel iets van maken. Maar de enige bij wie je dat idee krijgt, omdat, simpelweg omdat het zijn manier van spelen is, is uh, Kullen. Als hij aan de bal komt, dan gaan... Die schouders naar beneden, kop naar beneden. En dan gaat hij rennen als een gek met die bal aan zijn voeten. Maar ja, dat zet ook geen zoden aan de dijk. En de rest van VVV lijkt vanavond gewoon niet thuis te geven. Ontzettend slordig, traag. Het werkt allemaal niet. Daar komt NEC weer over de rechterkant van het veld. Voor je het weet is het 2-0. En dat zou voor de Nijmegenaren eigenlijk ook het doel moeten zijn. Want in de Russen is natuurlijk een uitgelezen gelegenheid voor Boessen... om zijn ploeg weer een beetje in het gareel te krijgen. Uchebu staat al klaar. Langs de kant van het veld om vlak voor de pauze nog in te vallen. Dan zou je zeggen, dan zal die wel in gaan vallen voor uh, iemand die uh, geblesseerd is. Toot gaat eraf, middenvelder aanvaller erbij. Dus dat wordt de opportunistisch spelen met Boymans en Uchebu uh, daar uh, voorin aanvoerder gaat eraf. En uh, geeft zijn band aan uh, Leemans en vervolgens Hinke naar de kant is dus inderdaad geblesseerd. Ja, waarom zou je anders twee minuten voor het uh, einde van de eerste helft... Je aanvoerder wisselen, dat kan natuurlijk niet anders dan dat hij dan geblesseerd is. Inderdaad, hij grijpt naar zijn rechterbovenbeen. Dus uh, daar zal het probleem hem zitten. En Boesen zet er een spits bij. Ja, dat moet natuurlijk omdat VVV punten moet pakken. Om in ieder geval die na-competitie te mogen spelen. En niet rechtstreeks eruit te gaan. Want dat gevaar bestaat dus nog met uh, in de slotfase van uh, de competitie. Het wachten intussen op Ucebo die het veld in kan. En dan vervolgens de corner die genomen gaat worden vanaf de rechterkant voor NEC. Goosens achter de bal. Zijn eerste corner was niet zo geweldig. Goosens zit ook niet zo lekker in de wedstrijd. Maar wie weet, deze bal komt hij voorgegeven. Het eerste actie van Ucebo is in ieder geval dat hij die bal bij de eerste paal wegkomt de tweede actie. Is vervolgens van Moussa die hem weer keurig teruggeeft aan NEC. In zijn eigen strafgebied. Hoe erg kun je het uiteindelijk maken? En dan wordt er een overtreding gemaakt. En kan VVV alsnog uh, eraf komen. Met dank aan uh, de scheidsrechters natuurlijk. En de overtreding van uh, NEC. Maar hoe dom kun je het doen? Uiteindelijk, over uh, Moesa zijnde. Als je de ruimte hebt, geen spelers om je heen. En je trapt die bal. En vervolgens wilt weer gewoon doodleuk voor je eigen doel. En uh, dan maak je het je eigen ploeg wel heel erg moeilijk. Nu de vrije trap genomen van achteruit. Bejois, bijna niemand meer op zijn eigen helft. Dus moet hij wel heel hard ver naar voren richting Boymans Zomer wint dat duel. Twee minuten extra tijd krijgen we erbij in verband met een paar blessures die we hebben gezien. Maar ook nu blijft VVV niet lang in balbezit. NEC neemt over via Sibum aan de rechterkant. Even achteruit richting Otten. Rustig aannemen, alle tijd weer terug naar Sibum. Die loopt gewoon naar de zijlijn. er gaat niemand met hem mee, dus kan hij weer rustig terugleggen naar Otten. Ja, NEC zal die 1-0 nu gewoon rustig naar de pauze willen brengen. En er eventjes van willen genieten in de wetenschap... dat VVV na de pauze in ieder geval iets harder zal gaan lopen. Of dat dan veel zo aan de dijk zet, zullen we daarna wel weer zien. Overtreding op het middenveld van NEC... Daar uh, gemaakt door Sibum op de middellijn. Een beetje domme plek. Maar ja, hij loopt nu helemaal op het middenveld. Hij was wat laat en maakt dus de overtreding. Gefloten door scheidsrechter Blom. En het was uh, niet uh, Sibum, want die had net al geel. Dus dat kan nooit Sibum zijn geweest, want dan had hij nu de rode kaart gehad. Maar uh, wel een gele kaart. En mij ontgaat dan even voor wie dat moet dan voor Otten zijn geweest... die daar de overtreding uh, maakte. Want die loopt ook uh, aan die kant. Ik kijk een beetje tegen de zon in, dus dat is wat lastig... om dat allemaal in één keer goed te zien. Ik moet af en toe even naar mijn scherpje kijken... maar dat geeft ook niet al te veel zo tegen de, tegen de zon in. Ik neem aan dat de kaart inderdaad voor Otten was. Nu de overtreding gemaakt ten opzichte van Vlamings. Op dezelfde plek als waar VVV zojuist de, uh, de vrijheid hij trap mocht nemen, mag nu NEC het gaan doen in de absolute slotfase van deze eerste helft. Die bepaalt niet de moeite van het aanzien Waard was. Veel te laag tempo. En NEC vindt het allemaal wel prima. heeft per ongeluk tussendoor nog een doelpunt mogen maken omdat VVV één keer echt serieus niet stond op te letten. Met dank aan die goal dus van uh, Davids. En nu opstomende Nuit. Ik denk, nou weet je wat, als ik op 25 meter sta, ga ik ook een keer schieten. Schiet tegen Yoshida op, werkt die bal in drie instanties weg. Davids krijgt hem niet onder controle. Daar is Uchebu. En Kullen, Kullen dan aan de rechterkant van het veld. Er gebeurt er niet in ieder geval iets als hij aan de bal is. En uh, krijgt dan wat hulp ook van uh, uh, zijn medespelers. Van Fujisovic bijvoorbeeld. Uh, en dan uh, Boymans krijgt de bal nauwelijks onder controle. Uchebo helpt hem daar dan een handje bij. Die is zo sterk. Die krijg je nauwelijks van de bal af. Is nog steeds aan de bal. Voorzet geven. Sillissen, half. Wie is daar dan om het af te maken? Niemand. Ja, dit was dan zo'n mogelijkheid. Als je scherper bent. Dan staat er in ieder geval iemand. Of iemand ziet dat die bal daar gaat vallen. Moussa zou dan dat mannetje moeten zijn geweest. Maar die was het niet. Die stond randje 16. Helemaal vastgenageld aan de grond. Het is pauze in Venlo. En het is 1-0 voor NRC. In een, laat ik het keurig netjes zeggen, hele, hele matige wedstrijd. Radio 1. Het NOS Journaal. Met Mariel Hagelman. In Alfa aan de Rijn is de politie bezig met een huiszoeking in een flat bij het winkelcentrum waar vanmiddag een bloedbad werd aangericht. Er is onder meer een computer naar buiten gedragen. De politie wil niet zeggen dat het gaat om het huis van de dader. De dader is een 25-jarige autochtone man uit Alfa aan de Rijn. Hij was een bekende van de politie. In winkelcentrum De Ridderhof schoot hij aan het begin van de middag minutenlang met een mitrailleur in het rond. Er vielen vijf doden en 16 gewonden. Later overleed een van de gewonden in het ziekenhuis. De dader schoot zichzelf in het hoofd. De politie kwam ter plaatse toen de man nog aan het schieten was... maar kon niets meer doen. Na drama sloot de politie het hele gebied rond het winkelcentrum af. Drie andere winkelcentra in Alphen aan de Rijn... werden later uit voorzorg ook afgesloten. Dat gebeurde op grond van een briefje... dat waarschijnlijk is gevonden in de woning van de dader. Voor een politiebureau in Rotterdam-Zuid is kort na vijf uur vanmiddag een man doodgeschoten. Agenten proberen hem nog te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Het slachtoffer is een Antilliaan en de dader vermoedelijk ook, zegt de politie. De schutter is voortvluchtig en de politie is een grote zoekactie begonnen. De man werd doodgeschoten op de stoep van het politiebureau. Mogelijk zijn er beelden van een bewakingscamera. En dat is nieuws op dit moment. Sportradio NOS, op NOS Radio. Nogmaals, goedenavond. Het blijft onrustig rond Ajax. De Telegraaf meldde vanochtend dat de jeugdtrainers Dennis Bergkamp, Wim Jonk, Brian Roy en Ruben Jonkind na dit seizoen moeten vertrekken bij Ajax. Ze waren betrokken bij het veelbesproken rapport van Johan Cruijff. Ajax-voorzitter Uri Coronell is zo ongelukkig met het telegraafartikel... dat hij zijn stilzwijgen doorbreekt. Hij gaf geen interviews meer nadat hij zijn vertrek kon, aankondigde. Maar nu stelt Coronel dat de vier jeugdtrainers helemaal niet weg moeten. Nee, nee ik heb uiteraard uh, dat ook gelezen. Want ik heb mijn abonnement al opgezegd, maar voorlopig krijg ik het nog. Um, dus elke zaterdag ren ik vol spanning naar de brievenbus... wat er nu weer in staat. Dus ik heb uh, direct gebeld... Nou, Van der Boog heeft mij toen een verhaal verteld... daar kan ik je nu over vertellen... maar dat staat ook op de website van vandaag. En het komt er kort weer, uh, uh, gezegd op neer... dat wij op dit moment, of hij... Op dit moment geen enkel contract verlengt. Dat hij afwacht hoe uh, de situatie is. En wie uiteindelijk de zeggenschap krijgt. En dat voor de time being nog iemand ontslagen. Nog iemand op non-actief gezet wordt. Maar dat er ook geen contracten verlengd worden. Uh, dat geldt uh, voor Bergkamp en Jonk. Maar dat geldt ook voor anderen. Wiens contract afloopt. Hoeveel zijn dat er? Ja, dat weet ik echt niet. Dat weet ik echt ja, niet. Ongeveer zijn dat er nee, vijf. Ik, heb, ik, heb, ik weet het gewoon niet. Dat moet ik gaan fantaseren. Er is, er is geen enkel contract. Of er is aan niemand gezegd dat hij opnieuw actief gesteld wordt, er is op niemand gezegd dat hij ontslagen wordt, er is aan iedereen gezegd. Er worden geen contracten verlengd op dit moment, totdat het duidelijk is wie de toekomstige bazen worden bij Ajax. Nee, maar ik vroeg het natuurlijk hierom, als het er maar vier zijn, dan is het wel toevallig dat het net nee, jongberg komt. van die vier zijn er twee dienstcontracten helemaal niet verlengd hoeft te worden. Volgens mijn uh, informatie is Brian Roy contract al verlengd, want dan had het voor 1 april gezegd moeten zijn. Dus het komt helemaal niet aanmerking. En Ruben Jongkind, die wordt gewoon ingehuurd door Ajax... Dus die kan je wel of die kan je niet inhuren. Daar is van een, voor zover ik weet, van een arbeidscontract niet eens sprake. Mm. Dus uh, dat kunnen er al geen vier zijn. Dus we, uh, we kunnen ervan uitgaan dat Jonk en Bergkamp gewoon bij Ajax blijven eigenlijk? Nee, daar kan je, daar kan je niet vanuit uitgaan. Dat weet ik niet. Ik ben weg. Zometeen. Ja? En vervolgens komen er uh, uh, andere meneren, wellicht een andere directie, maar in ieder geval een andere raad van commissarissen. En die kunnen doen wat zij denken dat uh, goed is. Dus wij, zolang ik er zit. Kan je, daar kan je van uitgaan. Zullen er nu geen mensen op non-actief gesteld worden... tenzij ze morgen met een hand in de kast zitten... Uh, op basis van wat er tot nu toe gebeurt is... of mensen ontslagen worden. Ik regeer uh, op dat het niet over me gaf. En dus gebeurt er helemaal niks... Maar dus ook geen nieuwe contracten aangesteld. Dus het contract ja. zal dus ook niet verlengd worden. Dat gebeurt dus ook niet. U dat zegt, zal... ik slaat nee, niemand, ja, maar ook niemand. Ook niet Kijk, de, de situatie als uh, de, de mensen die bij eigenlijk Nieuwe Bestuurders moeten zoeken... er heel erg lang over zouden doen, hè. Um, Ik hoop dat het zo snel mogelijk gaat. Want ik vind het echt in het belang van de club dat er heel snel mensen komen... die ook beslissingen kunnen nemen. Op een gegeven moment, als het heel lang duurt, dan weet ik niet hoe het verder gaat. Want op enig moment moet je beslissingen nemen. Ik bedoel, als, er, als de transferperiode begint en er is nog geen nieuw bestuur en er komt een bot op een speler. Ja, dan zullen wij wel moeten beslissen of we dat wel of dat we dat niet doen. Maar mijn voorkeur en mijn uh, hele streven is erop gericht. Dat er, uh, laat ik zeggen, uh, rond het einde van het seizoen gewoon nieuwe mensen zijn. En die kunnen dan doen wat hun goed dunkt. Het feit dat uh, dit nu zo naar buiten komt... dat de contracten niet worden verlengd... en waarbij dan ook weer de namen van Jonk en Bergkamp uh, uh, vallen... levert natuurlijk wel weer extra onrust op. Ja. Daar zit u toch ook niet op te wachten? Is nee, het niet jongen, een beetje ongelukkig uh, maar, gekozen? Ik, ik ben helemaal doodongelukkig met, met de hele gang van zaken. Ja, ik heb uh, uh, mij heilig voorgenomen mijn mond te houden... totdat er uh, nieuwe mensen zitten. Maar ja, dan komt er vanmorgen weer zo'n bericht in de telegraaf... Wat uh, als ik dus, nogmaals, ik, ik ben er niet bij geweest. Hè, dus, uh, en ik, ik hoor er ook niet bij te zijn. Maar zoals ik ben geïnformeerd, zoals de website staat van Ajax. gewoon een verhaal is wat niet klopt. Ja, dat vind ik buitengewoon verdrietig. Inmiddels is ook de versie van Van de Boog, die op de website van Ajax staat, overal breed uitgemeten in de pers geweest. Maar de laatste keer dat ik op de website van de Telegraaf kijk, ik geef toe dat was twee, jaar geleden, twee uur geleden, stond hetzelfde bericht van vanmorgen er nog steeds op en stond er niks op van wat Van de Boog daarover gezegd heeft. Maar daar raken wij aan gewend dat onze standpunten daarin niet meegenomen worden. Heeft u enig idee hoeveel kampen er nu al niet zijn binnen, binnen de Ajax geleden? Nou, te veel. Daar moeten wij heel snel wegwezen en moeten heel snel... Een, een bestuur komen en die moeten hun maatregelen nemen. En daar zal ik alles aan doen dat het snel gaat. En ik zal er ook mijn volle medewerking aan geven. En alles wat in mijn vermogen ligt doen om ze te helpen, want zo kan het niet verder. Nee. Binnen wat voor termijn wilt u eigenlijk dat er meer duidelijkheid is? U zei net uh, met oog op het nieuwe seizoen, maar heeft u nou ja, dan... Dat je begint je natuurlijk bent, al vroeg. Je bent uh, aan een termijn gebonden als beursbedrijf voor het benoemen van een. of voor het van een aandeelhoudersvergadering. Dat is 42 dagen. Dus wat ik dan nou maar hoop is dat ze ergens de komende week of tien dagen uh, uh, met name kunnen komen. Nou, dan hebben wij uh, 42 dagen nodig om het te formaliseren. En dat zou dan rond het einde van het seizoen zijn. Maar dan moet het allemaal wel vlug gaan. Ja, gaat er wel ik, En veranderen. ik hoop dat, en dat lijkt me ook het beste, het ligt natuurlijk ook een beetje aan uh, welke positie Johan Cruijff daar zelf in neemt. Ja. Ja, van wil hij wel een rol of wil hij zijn rol? En te uh, hopen valt dat hij die rol nu uh, wel neemt. Want dat zou een groot deel van ons uh, van, an, vraagje ja, eigenlijk af, achteraf waarvoor het nodig geweest was. Dus te hopen dat hij die rol wel neemt. En dat er dan mensen gevonden worden die dat met hem willen doen. Als hij die rol niet neemt, dan zou het nog wel eens moeilijk kunnen worden. Ja, dan bent u weer terug bij af. En kan, uh, uh, denkt u dat Rick van der Boog nog toekomst heeft bij Ajax? Denkt u dat ik die vraag nu via de radio zou gaan beantwoorden? Ik had de hoop van wel eigenlijk. Ja, maar de verwachting van niet, toch? Nee, dat ga ik niet zeggen, joh. Kijk, ik vind gewoon dat ik nu... Uh, wij moeten de zaak draaiende houden. Wij moeten beslissingen nemen die genomen moeten worden. Maar het zou bijzonder ongeloofwaardig zijn als ik daar nu iets over zou gaan zeggen. Ik heb uh, drie jaar of tweeënhalf jaar, is iets later gekomen... Uh, ...hebben wij uh, samengewerkt. Ik heb in al die jaren kennelijk uh, nooit aanleiding gevonden om daar een eind aan te maken. Dan ga ik nu in een aftredende status dat ook niet doen. Dat zal dus mijn opvolger of mijn opvolgers zullen dat moeten beslissen. En dat zei de aftredende Ajax-voorzitter Uri Koronel tegen collega Robert Meder. Fortuna top. Fortuna stond achter Ajax en moet wel winnen willen ze naar Ahoy. Ja, ze moeten winnen. Daar hebben ze nog twee wedstrijden de kans voor. Maar deze wedstrijd ziet het er niet zo goed uit. We hebben nog 30 seconden te spelen in de eerste helft. De stand is 10-6 in het voordeel van de bezoekers. In het voordeel van Top dus. Weinig doelpunten gezien. Het spel is ook vrij matig. Weinig fraaie momenten gezien in deze wedstrijd. En Top kan nog één keer in de aanval bij het sluiten van de markt in de eerste helft. Nou, de bal wordt dan aan Fortuna gegeven door scheidsrechter Luttig. Die kunnen dan nog één aanval bouwen. Pas precies. In nog 12 seconden tijd. Marjolein Kroon krijgt nog een keer de kans vanaf de zijkant van het veld. En die schiet op de rand van de korf. bal gaat net mis. En nu zal Top het waarschijnlijk wel gaan uitspelen. Deze poging heeft geen kans van slagen meer. Nee, het is, uh, de aanvallers hebben weinig gescoord tot nu toe. En dus is het een strijd geweest van de rebounders. Dat is normaal gesproken het terrein van Fortuna. Dat veel lengte heeft in de ploeg en ook veel ervaring. Ervaring bijvoorbeeld van Barry Schep. Van wie ook de doelpunten zouden moeten komen. Maar Barry Schep, de topskeurer van uh, Fortuna... met 120 uh, doelpunten tot nu toe in de Corval staat voorlopig droog en zelfs de nummer 2, Marien Ekelmans, heeft er pas eentje inleggen en daar had hij een strafworp voor nodig. Voorlopig blijft het dus nu bij rust 10 tegen 6 in het voordeel van top. En het lijkt voorlopig op te uit te draaien op een derde wedstrijd. Eerder vandaag vielen er zeven doden door een schietpartij in een winkelcentrum met winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan de Rijn. De KNVB heeft besloten om niet collectief een minuut stilte te gaan houden voor de wedstrijden... maar heeft dat aan de clubs overgelaten. De volgende wedstrijd waar we naartoe gaan is Ado-Vitesse. Nou ligt het stadion van Ado natuurlijk vrij dicht bij Alphen-Richard van der Maden. Wordt die minuut stilte daar gehouden? Ja, die minuut stilte die gaat zo duidelijk inderdaad hier plaatsvinden in Den Haag. Op dit moment zie ik nog overal geel-groene vlaggen wapperen in het stadion. Maar straks zal er ongetwijfeld een indrukwekkende minuut stilte plaatsvinden... voor de slachtoffers van dat vreselijke drama vanmiddag in Alphen aan de Rijn. Inderdaad, de plaats ligt natuurlijk zo'n 25 kilometer hier vandaan. Veel mensen die in dit stadion vanavond aanwezig zijn... zullen ook in Alphen aan de Rijn wonen. Of er zijn natuurlijk mensen die... Mensen kennen die er vanmiddag bij waren. Inderdaad, het staat de clubs vrij om die minuut stilte vanavond te te laten plaatsvinden. KNVB heeft het niet collectief opgelegd. Maar bijvoorbeeld voor een speler als Jens Toornstra... de speler van ADO Den Haag... zal het best wel een, ja, een vreemde avond ook zijn. Hij zal moeten omschakelen naar deze wedstrijd. Want Jens Toornstra is geboren in Ter Aar. Dat ligt tegen Alphen aan de Rijn aangeplakt. Heeft gevoetbald bij Alvens Boys. Woont overigens ook nog steeds in Ter Aar. En dat is, heb ik me net laten vertellen... heel dicht bij dat winkelcentrum... waar het vanmiddag allemaal... Plaats vond. Dus straks die indrukwekkende minuut stilte hier in Den Haag. Terwijl ik nu de spelers van beide ploegen het veld op zie komen. En de andere wedstrijd die om kwart voor acht begint is Excelsior tegen de Graafschap. En daar zit houdt kan. En hier geen minuut stilte. Voor de wedstrijd werd er wel overleg gevoerd tussen scheidsrechter de Guzebujuk en Excelsior en de Graafschap. De Graafschap uh, wilde wel meedoen aan de minuut stilte. Werd voorgesteld. Maar Excelsior zei, wij laten het afhangen van de KNVB. Als het uh, uh, voor alle wedstrijden geldt, dan doen wij uiteraard mee. Uh, Gus de heeft nog geweld met de KNVB. En de KNVB zei, nee hoor, we laten het aan de clubs zelf over. Dus volgens nog, zoals het er nu naar uitziet, geen minuut stilte. Wel twee ploegen die ook nog niet uh, op het veld zijn gekomen. Het uh, moet hier uitverkocht zijn, op zijn. Dat is het redelijk snel. 3600 mensen kunnen hier zitten. Uh, ja, een belangrijke wedstrijd voor beide ploegen. Toch nog wel. Op de 16e plaats met 25 punten. 7 achter de nummer 15 Vitesse staat uh, Excelsior. Dus een overwinning. Zou toch nog wat hoop geven om uit die na-competitie plaatsen weg te komen. En nog niet helemaal zeker van uh, volgend jaar verblijven in uh, de Eredivisie. Op de 14e plaats 33 punten. De Graafschap Maar die zijn zo goed als zeker. Hebben wel veel uh, mensen die er niet bij zijn. Ik noem een Nalban Toglu, Saez, Hersi en Laurent. Die zijn allemaal geblesseerd. En dan ook nog drie spelers geschorst. Borges, Broekhoff en Meijer. Dus het was een beetje puzzelen voor Kalesic. Maar het is gelukt. Er komen er weer elf het veld op. En die komen nu het veld op. Net als de elf van Excelsior. Onder leiding van, ik heb hem al genoemd, Serdar Guzebue. Had er ooit een grote hit mee, shame and scandal in the family. Maar deze was van madness. We gaan kijken bij Ado Vitesse. Hoe was de minuut stilte, Richard van de maand? Ja, ik kan niet anders zeggen dan zeer indrukwekkend, Ronald. Gelukkig kan dat nog. We zijn inmiddels een minuut onderweg in de wedstrijd tussen Ado Den Haag tegen Vitesse. Een vol stadion. Een wedstrijd tussen de nummer 5, Ado Den Haag, en nummer 15, Vitesse. Een groot verschil tussen beide ploegen. 19 punten, maar liefst op de ranglijst. En het gaat vanavond voor de thuisploeg natuurlijk om die belangrijke vierde plaats... die rechtstreeks toegang geeft tot het spelen van Europees voetbal. Ado Den Haag kan vanavond AZ weer passeren op de ranglijst. AZ dat gisteravond gelijk speelde tegen NAC Breda. Als we eens kijken naar de opstelling van ADO Den Haag... dan valt erop dat Franchicek Kubik weer terug is. De Slowaak als linksbuiten. Dat heeft voor een deel natuurlijk ook te maken met het uh, grote aantal schorsingen... in de ploeg van John van den Brom. Verhoek is er niet bij de vleugelspits. Immers nog altijd niet. En ook Vicento die vorige week wel speelde in de wedstrijd tegen FC Utrecht is geschorst. Kubik dus een plek. Vanavond bij de eerste elf. En ook Denny Buis mag weer eens opdraven bij Ado Den Haag. En bij Vitesse één wijziging ten opzichte van de wedstrijd van vorige week. De derby tegen NEC. Stefanovic is uit het elftal verdwenen. En voor hem in de plaats speelt Matic. Twee minuten gespeeld, 0-0. En ook een Voudenstein wordt gevoetbald. in de uitkamp. Ja, 1 minuut en 30 seconden om precies te zijn. Balbezit voor Poepel, de topscorer van. De Graafschap, 0-0 de stand uiteraard op het kunstgras van Wouders. Een goede actie van Poepon, brengt de bal voor. En daar is het bijna 1-0. De ridder was heel dichtbij. Uitstekende actie aan de linkerkant van Rijdel Poupon. En de ridder die de bal raakte, maar... Even leek het erop dat de graafschap ook nog een hoekschop kreeg... maar Sedar Guzebujuk, de scheidsrechter, heeft aangegeven dat het een gewone doeltrap is... voor de keeper van Excelsior, Nico Pellat. Het was de eerste mogelijkheid van deze, actie, van deze wedstrijd, de actie van Poupon de Voorzet... die net naast werd getikt door Steve de Ridder. Maar nu is er even opletten geblazen voor Geert Arend Die wordt van de bal afgelopen. De speler die vorige week in die sensationeel verlopen wedstrijd bij Heerenveen... twee doelpunten maakte. Excelsior won, won toen met 3-2... Maar... Maar de inworp was voor Excelsior, is voor Excelsior. Dat is ook het balbezit. Even rondspelen achterin. En dan uh, wordt de aanval weer opgezet. Het verwacht een aardige wedstrijd tussen twee ploegen in de onderste regionen. En vandaar dat het misschien wel heel leuk kan gaan worden. Vooralsnog is het 0-0 bij Excelsior de Graafschap. Ik ooit wonen, stond er eens mijn koffers klaar. Ik kwam net binnen iets te laat, misschien ook heel veel te laat, maar pas de vierde keer dat jaar. En op die nacht half januari, ze keek maar en zei: snap je nou? Ik heb ze gepakt en voel verlegen, ik kwam het erg ongelegen. Als ik nog even van mijn gebruik maken zou. Want hé, hey, die woorden van een ander, was als ze rusten in een melodie. Als ze rusten in een lied, in de zijn het niet mijn woorden. Zijn het echt mijn woorden? In zijn het echt mijn woorden? Niet. Ooit in een land waar ik doorheen reed. Ik ben vaak gelukkig, alleen nooit lang Naast op de stoel, de telefoon het was voor een tijdstip ongewoon En daar houdt ik niet van, dan word ik bang Ik ken ze wel, ik ken de woorden Maar te zeggen alsof ik word verdoofd Iemand zei dat jij ons had verlaten Ik had het zelf niet in de gaten Maar ik heb ze tot jou, liet dat was echt nooit terug. Was als ze rustte in muziek, als ze rustte in een lied, in een zijde. Als de rust echt is gekomen en ik heb pen, papier en wijn, pas dan als ik ze heb vertaald, van eigen volgorde worden bepaald. Dan ben jij weg of zal ik nooit meer? Gerusten in een lied, er zijn het niet mijn woorden. Zijn het echt mijn woorden? Zijn het echt mijn woorden? Zijn het misschien de juiste woorden? Hé, maar waar zijn de akkoorden? de Munnik, woorden van een ander. We gaan nu luisteren naar de woorden van Frank Vielijt. Drie minuten na de pauze bij VVV NEC 1-0 voor de ploeg uit Nijmegen. Dat voor de pauze eigenlijk vanaf die goal zeker geen kind meer had aan uh, VVV. En uh, daarna, sindsdien uh, vlak voor de pauze, is Uchebu erin gekomen. Dat is in ieder geval iemand, die als je die de bal geeft, dat je die er heel moeilijk vanaf krijgt. En als hij niet de bal heeft, dat hij er net zo lang achteraan jaagt... tot hij in ieder geval wat tegenstanders ondersteboven gebeukt heeft. En dan in de buurt van de bal komt. Dus die houdt de Nijmeegse defensie wel eventjes bezig. Nu nog beter gaan voetballen met de rest van de ploeg. Dan kom je misschien nog ergens als VVV. -NEC zijn. Want de NEC heeft het natuurlijk niet afgemaakt voor de pauze. Uchebu nu in een voorzet. Maar uh, die komt uiteindelijk over de achterlijn via een verdediger. Via Amieu is dat. En dan is er in ieder geval een corner voor uh, VVV via al Die die bal uh, gaat nemen. Alle spelervattingen komen opname van de huurling van Heerenveen, ex-NEC natuurlijk. Daar ook niet zo fraai vertrokken, dus die zal in ieder geval wel gemotiveerd zijn om er iets van te maken. Maar hij heeft tot nu toe relatief weinig invloed kunnen uitoefenen met al die standaard situaties. Komt die corner richting de eerste paal, wordt weggekopt daardoor Flemings weer opnieuw ingebracht door Cullen, opnieuw weggewerkt dan vervolgens door Davids richting de middenstip. Daar goed opgevangen trouwens door George, die wil zijn tegenstander voorbij spelen door de bal aan de ene kant van Yoshida te plaatsen en dan zelf aan de andere kant langs te lopen, maar dat eerste gaat al mis en dus neemt VVV over. Bejois levert zo weer in. Ai, ai, ai bij Gozens. Maar die krijgt geen ruimte deze keer van Yoshida. Vijf minuten na de pauze. VVV moet het iets anders gaan doen dan voor de pauze. Misschien maken ze dan nog een kantje tegen NEC dat het tot nu toe heel makkelijk heeft. 1-0 in de koel. Die wedstrijd is dus aan de tweede helft bezig. In de eerste helft nog, Ado Vitesse, Richard van de Maden. Ja, nog niet echt een bovenliggende partij. 8,5 minuut zijn we onderweg in Den Haag. 0-0 de stand. Vitesse nu het balbezit achterin met Kashia. De Georgiër wordt fel verdedigd direct door Bouligin, de spits. En topscorer natuurlijk met 18 doelpunten ook van Nederland. Bal gaat over de zijlijn en een ingooi voor Vitesse met Yasuda. Het zou vrij logisch zijn als Ado Den Haag vanavond hier de wedstrijd thuis gaat winnen. Want nog maar twee keer verloren op eigen veld dit seizoen van AZ... Rode JC en Vitesse onder de Catalaan Albert Ferrer. Nog niet één wedstrijd op vreemde bodem in winst omgezet. Twee keer won Vitesse dit seizoen een uitwedstrijd. Maar dat was onder interim trainer Hans van Arem. En ook een keer nog onder Theo Bos. Kopballetje van Boeligin mist alle vaart en kracht. En via Boetner gaat de bal dan over de zijlijn. Alexander Boetner die vanavond weer als linksback speelt bij Vitesse. Een wijziging dus in het elftal van de Arnhemmers. Matic is weer terug in het elftal van Ferrer. En dat is ten gegaan van Stefanovic. Ingooi voor Adon en Haag. Even kijken op het scorebord. 9,5 minuut gespeeld. 0-0 nog de stand in deze wedstrijd. En ook in de eerste helft Excelsior de Graafschap en die Dan Dat moet nog duidelijk op gang komen. Het tempo ligt heel laag aan beide kanten. Een kansje gezien van de Graafschap. En daarna nog een mogelijkheid voor de Graafschap. Omdat keeper Pellat er een beetje naast zat. De keeper die nu de voorkeur verkozen krijgt... Uh, door Alex Pastoor boven uh, Kees Pauwen... de keeper die een uh, hele tijd in het doel heeft gestaan... Uh, Alex Pastoor, daarover gesproken. Die gaat dus weg bij Excelsior. Dat is eerder deze week bekend geworden. Gaat naar NEC. Worden natuurlijk weer veel namen genoemd. Uh, Lammers, John Lammers, een assistent. Zou graag hoofdtrainer uh, worden hier op Woudestein. Maar de naam van Ruud Brood wordt uh, nadrukkelijk genoemd. Goed, zover is allemaal nog niet. Balbezit voor de Graafschap. Bal gaat richting de Ridder. Die kan de bal niet onder controle krijgen. Dan is het Bovenberg die uitverdedigt. Een van de... Eh, bijna topscorers bij Excelsior, de verdediger, met vijf doelpunten. Alleen Fernandez heeft er meer, met acht doelpunten. Want scoren, dat is niet al te makkelijk voor Excelsior. De inworp, omdat de bal over de zijlijn is gegaan, is voor de Graafschap voor Peurl-Frenkel. Bezig aan zijn 450ste wedstrijd in betaalde voetbal. Maar dat eh, betekent niet dat hij goed ingooit. Integendeel, maar Vinken doet er helemaal niets mee. en speelt de bal wel naar voren, maar zomaar richting de keeper van de Graafschap, Boy Waterman. Die nog niets te doen heeft gehad op een paar terugspeelballen... En dus staat het, omdat ook aan de andere kant niet gescoord is... het bij Excelsior tegen de Graafschap nog altijd 0-0. En Bij Adolf Vitesse zijn ze net zo lang bezig. Ook daar is nog niet gescoord 0-0. En bij die wedstrijd waar ze een minuut of tien in de tweede helft bezig zijn... VVV tegen NEC is het nog steeds 0-1. Davids scoorde al voor rust. De late wedstrijd in de eredivisie is Willem 2 tegen Heracles. En die begint om kwart voor negen. In de eerste divisie Eindhoven-Sparta is om half acht begonnen. En daar is het 0-1.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 En koffer krijgbaar bij uw vakhandelaar. Dit is Radio 1.